Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is vandaag twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. In Nederland wordt hierbij op verschillende plekken stilgestaan. In Utrecht is een bijeenkomst waarbij extra aandacht wordt geschonken aan de vluchtelingen van de oorlog. Ook in Oekraïne wordt stilgestaan bij het uitbreken van de oorlog. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de premiers van Italië, Canada en België zijn in Kiev om hun steun te betuigen. De Mexicaanse president Obrador ligt onder vuur omdat hij tijdens een persconferentie het nummer van een journalist van de New York Times bekendmaakte. Die krant deed onderzoek naar de banden van mensen rond de president met drugscriminelen. Volgens Obrador klopt daar niets van. De New York Times is woedend op de president. Een privacywaakhond in Mexico onderzoekt of de president de wet heeft overtreden. Obrador zegt dat de president boven die wet staat. De Brenner Autobahn in Oostenrijk is sinds vannacht weer open. Door hevige sneeuwval gisteren werd de snelweg met Italië afgesloten. Veel automobilisten stonden daardoor stil. Daar waren Nederlanders bij die op vakantie waren geweest in Noord-Italië. Het Oostenrijkse Rode Kruis deelde dekens, eten en drinken uit. De sneeuw leidde ook in andere delen van Tirol tot overlast. Vluchten van en naar Innsbruck Airport werden vertraagd of werden geannuleerd. De raketaanval eerder deze week op een vrachtschip in de Rode Zee heeft geleid tot een milieuramp. Volgens de Amerikaanse strijdkrachten is door de aanval van de Houthis olie uit het schip gelekt en drijft er op de Rode Zee een grote olievlek. Het schip ligt in de Golf van Aden. De bemanning is van boord gehaald door een maritiem beveiligingsgedrijf en in Djibouti aan land gezet.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 Some people say I look like me dad I get down from a treehouse sitting in the sky. I wanna know just what I do. Is a very big? Is the room for two? I got a house with the windows and doors. I'll show you mine and show me yours. Gotta let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 En Wat een lach op jouw gezicht, oh daar, ben jij. Oh, daar ben jij. oh daar ben jij Het wordt weer zomer in de zomer, is de lucht voor altijd waard Ik ben nergens voor jou, ik blijf altijd voor Ik ben nergens zonder jou. Every time I think. This pain. After all that we've been Try to guide me in the right direction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 Let's go. All I do is sit and sleep and sing. Wishing that every show was the special show. show. So imagine I was glad to hear you coming. coming. Suddenly I feel right. And suddenly it's gonna, And it's gonna be so different when I'm on the stage tonight. Go ahead, keep the keys That's not what I need for you